8 uur, Jobboot, met het NOS-journaal. Het gaslek aan de Amsterdamse straatweg in Utrecht is zo goed als dicht. Er is nog een kleine lekkage, maar die wordt op dit moment verholpen. Pas als het lek helemaal dicht is, wordt bekeken... wanneer de bewoners van het gebied in de omgeving terug naar huis kunnen. Vanmiddag werden 100 huizen en een kinderdagverblijf ontruimd. Het lek is volgens netbeheerder Stedin ontstaan... bij graafwerkzaamheden aan het riool. Volgens de politie is niemand gewond geraakt. Twee mannen die afgelopen weekend een medewerker van de Wegenwacht mishandelden, zijn in supersnel recht veroordeeld. Ze kregen een werkstraf van 150 uur en drie weken voorwaardelijke celstraf. Ook moeten ze samen met het slachtoffer als voorschot 1000 euro schadevergoeding betalen. De mannen uit Den Haag hadden s'nachts autopech gekregen. Een van de twee belde de Wegenwacht, maar toen die bij de auto kwam bleek dat de auto niet van hem was. Omdat de eigenaar geen lid is van de Wegenwacht, mocht de auto niet worden gerepareerd. De twee mannen pikten dat niet en sloegen de Wegenwacht in elkaar. Volgens de AWB moest hij naar het ziekenhuis omdat zijn arm uit de kom was. Vakantiegangers zijn deze zomer vaker naar verre vliegbestemmingen gegaan dan vorig jaar. Het aantal verre vliegvakanties nam zo'n 6 toe, blijkt uit cijfers van brancheorganisatie ANVR. Vooral Egypte, Tunesië en Marokko trokken meer vakantiegangers. Ook naar de Verenigde Staten en Cuba gingen meer mensen op vakantie. Het aantal geboekte vliegvakanties binnen Europa daalde met zo'n 1,5 procent. In totaal bleef het aantal boekingen ongeveer gelijk ten opzichte van vorig jaar. PVV-leider Wilders is kwaad over een schilderij dat Rockband Normaal tijdens een theatertour wil gebruiken. Hij staat samen met Adolf Hitler en Anders Breivik op een doek van zanger Benny Jolink. Op de achtergrond zijn graven en een haken kruis te zien. In een van de nieuwe nummers van Normaal wordt kritiek geleverd op Wilders. De PVV-leider noemt het schilderij waarop hij samen met Hitler en Breivik te zien is te walgelijk voor woorden. Het weer vanavond en vannacht vrijwel onbewolkt, wel hier en daar wat mist. Morgen een zomerse dag, door 22 graden in het noorden, tot 25 in het zuiden van het land. Donderdag buien en minder warm. Dit was het NOS Journaal.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 We gaan het vanavond hebben over opvoeden. Want een kind fatsoenlijk groot brengen... dat lijkt tegenwoordig wel alsof je daarvoor moet hebben doorgestudeerd. Er zijn inmiddels stapels boeken, talrijke websites... natuurlijk ook tv-programma's met allemaal goed bedoelde adviezen... Maar ondertussen maakt de overbezorgde hyperouder zich zorgen om alles. Daarover ga ik praten met Aleid Truijns, koloniste bij de Volkskrant. Goedenavond. Dag. Uh, ja, jij werpt, ik mag je zeggen, hebben we net afgesproken. Ja. Je werpt in, uh, in je nieuwste boek Opvoeden, dat uh, morgen officieel wordt gepresenteerd. Een uh, ja, toch wel verfrissende blik op dat uh, eeuwenoude beroep, mag ik wel zeggen. Ja. En daarin pleit je in ieder geval voor twee dingen. Laten we weer beginnen met een beetje ontspannen opvoeden. Ja. En stop ook eens met dat labelen van kinderen. Met stempels zoals ADHD en autisme gaan we het allemaal over hebben in dit ja. half uur. En misschien is het toch handig om van tevoren maar even te vermelden dat jij zelf ook ouder bent? Ja, ja, ja. ja dat is ervaringsdeskundige. Precies. Maar ik ben dus geen uh, deskundige... in de zin van pedagoog, psycholoog. Uh, nee, dat nee. niet. Maar dat, uh, hoeveel kinderen heb je? Twee maar, hoor. Ja, twee. Ja. Maar dan weet je wel een beetje... van de de rand, toch? Die uh, volwassen zijn, ja. ja. Nou goed, ik heb ook drie kinderen, dus... we ja. weten allebei waar we het over hebben. Ja. Zullen we eens even kijken wat, uh, wat, uh, waar dat toe, uh, toe ja. leidt. In het boek heb jij het over heel veel zaken... maar je zegt ook... Ja, eigenlijk gaat het over uh, het koninkind en hyperouders. Wat, wat, wat, wat verklaar je nou? Nou ja, dat zijn twee hoofdstukken. Hè? Dat, uh, nou ja, om, om, om met dat. Die twee hangen ook wel samen, denk ik. Hè? Uh, kijk, we, uh, uh, kinder, kinderen krijgen is toch heel erg iets... Uh, wat het individu op zich neemt. En, en we zijn tegenwoordig toch wat minder ingebed... in allerlei verbanden van dorpen, uh, grote families, de kerk. Uh, je krijgt het kind en je mag het houden en je mag het ook opknappen. En uh, er zijn ook steeds meer mensen in deze samenleving... die geen kinderen hebben en dat is natuurlijk, hè, daar, daar kun je ook voor kiezen. Maar er de, de, de, de, de, de, de, de, ligt wel een kloof... Tussen, tussen beiden. En uh, ik denk dat als mensen dan kiezen voor een kind, dan uh, wordt hun leven ook totaal overhoop gegooid. Hè? Van, uh, van, van, van het leven dat twintigers en uh, jonge dertigers leiden. Dat is toch een soort eindeloos leven van uh, je, je wijden aan je eigen dingen en, en uitgaan en reizen. En van op de een op de andere dag zit je daar. Uh, met een kind dat de hele dag je aandacht eist. Uh, tenzij je naar je werk gaat en je het naar de crash brengt. En dat is een enorme, enorme omslag. En je ziet dan wel dat ouders van de weeromstuit zich helemaal werpen op het project kind. En dat moet dan ook helemaal goed gaan. En het project kind, kind? Ja, het kind moet dan ook wel helemaal lukken in alle opzichten, denk ik wel eens. Ja. Ja, ik en waar zie je dat dan aan? Kijk, even afgezien van dat we ook heel veel gezinnen hebben... waarin het niet goed gaat... Nou, dat zijn er trouwens niet veel, het is een heel klein percentage. Hè, maar, nou ja, waar, waar zie je dat dan aan? Ouders willen het aller allerbeste voor hun kind. En dat wilden jou en mijn ouders natuurlijk ook. Maar, eh... Uh, Misschien gingen onze ouders er iets meer van uit... van nou ja, we doen ons best, we geven het kind veel liefde... en het gaat naar school en het komt wel goed. En nu zie je toch wel dat ouders heel erg bezig zijn... met het beste kinderdagverblijf, de beste school en vergelijken. En je hebt ook heel veel uh, uh, deskundigen die er de boeken over schrijven... of internetsites die je kunt raadplegen. En uh, die adviezen die je krijgt spreken ik elkaar ook nog wel eens tegen... En dat, dat, je ziet die verwarring vaak ook bij ouders. Van, oh jee, doe ik het wel goed. Ze alles, zijn onzeker. Ja, daarvoor. alles wat ik doe, kan ook fataal uitpakken. Ze zijn aan de ene kant onzekerder. Aan de andere kant uh, houden ze ook zo ontzettend veel van het kind. En gelukkig maar. Maar dat ze er misschien ook wel eens een beetje in doorschieten. Ja, maar wat, wat, wat maakt iemand dan een hyperouder? Nou Een voorbeeld van een hyperouder... Uh, uh, de, de term is eigenlijk niet van mij hoor. Helikopterouder wordt hij ook wel genoemd. Is dat die er altijd boven hangt met die, met die klappende wieken. Hè? Van, uh, als het kind naar het klimrek uh, gaat... dan staat hyper hyperouder op een halve meter afstand. Want hij kan natuurlijk vallen en dan kan hij zijn nekje breken. En uh, als er een, uh, om het fornuis komt... dan komt een beschermend rekje om het trapgat ook. Uh, alle gevaren, die moet je voor zijn. Ja, dat moet je natuurlijk ook. Maar dat, dat maakt het wel heel onrustig en angstig allemaal. Kijk, en... Je hoort ook wel eens van um, leerkrachten en, en begeleiders. Op de crash. Um, van, nou ja, hier is, hier is mijn, mijn kleine Merel, of hoe ze heet. En voor die gaat slapen, moeten er altijd drie liedjes worden gezongen. En nee, ze eet wel pindakaas, maar dan moeten de korstjes eraf en geen bot. Nou ja, en dus ieder kind is een heel speciaal wezentje. En dat is natuurlijk ook zo, maar dan. Ja, dat botst natuurlijk wel een beetje met het beleid van een school of kinderopvang. Ja, en ja want dan, dan, dan, dan Je snapt dan wel eens dat die daar horen dol van worden. Ja, dat... want die krijgen al die hyperouders, die helikopter ja ouders ja. over zich heen en, ja. en, en, en, en moeten aan vreselijk veel eisen voldoen. Ja, ja. ja. He, en tegelijkertijd uh, hebben die ouders dat ook niet zelf bedacht, die eisen. He, die, die, die, die, die, die opvoedingsdeskundigen die bedoelen het ongetwijfeld goed, maar uh, ja, ten eerste hebben die ook hun, hun hun zaakje, hun winkeltje. Dus die willen graag klanten hebben en blije klanten. Dus reken maar dat als jij naar, met, met een probleem naar een, een psycholoog... of een testbureau gaat, dan komt er altijd wel iets uit... wat niet helemaal... Normaal is aan ja. dat kind. En ja, wat krijg je dan op den duur dat er met heel veel kinderen wel iets aan de hand zou zijn? Ja, dan gaan we het straks over Dat is het andere onderwerp. Maar dat hangt heen. ook en... weer samen met dat hyperouderschap. Ja. Het, het kind uh, uh, ja, moet normaal zijn en liefst binnen dat spectrum van normaal dan ook gelukkig en leuk en moet er leuk uitzien en vriendjes hebben en eigenlijk ook op een sport en een muziekinstrument. En ja, als je dat alles optelt, dan is dat toch heel erg veel. Ja, en terwijl ouders het zo goed bedoelen? Hartstikke goed natuurlijk. Ja, en, en, maar hoe komt dat dan voor jezelf? Maar ik ben jou? zelf Want... ook een hyperouder geweest. Ja, hoor. Toch dat wel? De... ja, Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, je trekt lering uit je eigen ervaringen. En, en dan kan je er ook over schrijven. Maar hoe zag dat eruit bij jou dan? Dat, dat, uh... Ik was altijd heel erg bang dat, uh, dat er ongelukken zouden gebeuren met mijn kinderen. Water, het verkeer. Uh, en, en ook zijn ze wel gelukkig. En dan gaan we op vakantie. En dan denken we heel lang na over een vakantie. Die, uh, waar die kinderen het maar leuk hebben. Want. Dan heb je het zelf ook leuk. Wat wel een beetje waar is. Maar het draait, draaide bij ons ook twintig jaar lang heel erg om uh, Koning Kind. Ja, ja Koning Kind die, die eigenlijk de hele dag in beslag neemt. Ja, en die leert op die manier misschien ook wel niet dat je, dat je ook wel eens hard valt. Want als hij valt, ligt altijd een verend kussen. Hè? Dus uh, ja, als, als je altijd met, met een helmpje opfietst dan leer je misschien ook niet uh, hoe je moet fietsen zonder te vallen. Want je hebt dat helmpje altijd op. Dus ja, Het kan misschien twee kanten... Dat, dat zeggen ook weer de deskundigen en psychologen daar natuurlijk over. Het kan twee kanten opgaan. Aan de ene kant denkt dat kind, ik ben geweldig en ik kan alles. En dan kijkt het ontzettend op zijn neus... als hij bijvoorbeeld in zijn eerste baan of in zijn studie iets niet kan. En dan raakt hij daar totaal van gedesoriënteerd... want hij was altijd geweldig... En aan de andere kant, een andere reactie is... het kind denkt juist, ik kan helemaal niks alleen. Daar hangt altijd een vangnet onder mij, ja. dus ik zal een sukkel zijn. Ja, maar, maar hoe komt het? Ik bedoel, heb je daar ook een verklaring voor? Waarom zijn ouders hyperouders geworden? Ja, ten eerste dat, het, dat, dat, dat we misschien niet meer in een soort gemeenschap leven... Ja, dat klinkt heel nostalgisch. Maar dat, he, waar, waarin het hebben van kinderen iets normaals is. En die, waar overal kinderen rondrennen en iedereen heeft kinderen. Maar we leven in een, toch heel vaak in steden... waar een, een, een, een, ook een groot deel van de bevolking kinderloos is. Uh, nou, die, die, die, die, die, die hebben soms ook last van, van kinderen of van een school naast hun deur. Of van voetballen, voetballende kinderen op het pleintje voor de deur. En, en dan gaan die ouders zich natuurlijk heel erg op dat binnen die vier muren van hun eigen domein... op die kinderen richten. Ja. En, en is het ook bijvoorbeeld de schuld van, van de politiek? Nou ja, schuld er is geen schuld, denk ik, hoor. Dat, dat, uh, nee, heeft die meda een, een oorzaak? Van, ja. Uh, nou ja... Uh, uh, ouders krijgen van de politiek wel heel vaak te horen dat ze het niet goed doen. Hè? Uh, uh, je, je, het zijn tegenstrijdige eisen vaak uh, uh, van, van partijen zoals het uh, CDA en, en de ChristenUnie. We hadden vroeger ook nog echt een gezinsminister, Rauwvoet... Um, uh, die krijgen, dan krijgen ouders toch vaak te horen dat ze er meer moeten zijn voor hun kinderen. Uh, van Bijsterveld nog een, ja. een, een, een, een tijdje terug, een half jaar terug. Nou, laten we daar even naar luisteren, want ja. daar heb ik een fragment oh, nou, ja, van kijk. inderdaad. Ja. Uh, een fragment van, van het NOS-journaal waar je ook minister Bijsterveld hoort. Dat was 30 november 2011. Ja. Je kind even droppen op de stoep, het is niet meer genoeg. Voorleesvader, luizenmoeder, al een stapje in de goede richting... maar nog lang niet voldoende. Dat gaat de minister in 2012 op zoveel mogelijk scholen vertellen. Tour toer door het land om dit thema echt op de agenda te zetten. Omdat ik erg geloof in de kracht van betrokken ouders op de school. Ja, minister van Bijsterveld. Wat, ja. wat vind je hiervan? Uh, ouders zijn dus te weinig betrokken bij de school. Uh, het gekke is, als je om je heen kijkt op die scholen... zie je voortdurend uh, leesouders en luizen luizenouders en noem maar op. Een kerstboomversierders. Maar het moet kennelijk nog meer. Uh, het was ook een beetje tweeledig. Ouders moesten zich thuis ook meer met het huiswerk van hun kinderen ja. bemoeien. Dan denk ik, nou je welk kind krijgt op de basisschool nog huiswerk? Maar ik vind de teneur zo vervelend. Ouders moeten in die, nou ja, wat, wat zal ik zeggen... twintig jaar van hun leven wel heel veel tegelijk. He, ze moeten ook allemaal de arbeidsmarkt op. Ze moeten... Uh, nu ook hè, van minister Schippers uh, ook allemaal zelf voor hun bejaarde moedertje zorgen. Uh, en, en, en dan moeten ze dus ook nog, eh, want Van Bijsterveld zei, desnoods gaat dat maar ten koste van werk. Dat is een heel tegenstrijdige boodschap. Hè? Ja, aan de ene kant van, moet je werken. Van, van een partij die ook vindt dat je moet werken en om de economie draaiende te houden. Maar je moet dus ook voor je bejaarde moeder zorgen. En je moet er altijd zijn voor je kind. Je moet ook nog een luizenmoeder zijn en voorleesmoeder. Dat wordt heel erg lastig. Ja. En, en je daarmee eh, een, een, een ouder tot, tot hyperouder? Nou ja, je, je, je, je, je wrijft het wel in dat je ouder het niet goed doet zoals je het doet. Terwijl, hè, dat onderzoek citeer ik ook een paar keer. Uh, de Nederlandse kinderen zijn de allergelukkigste van de hele wereld. Dan, denk je, nou, dan moeten we toch ook iets heel goed doen hier in Nederland. Hè? Ja. We zijn al heel braaf brave deeltijdwerkers en we verdelen ons zo goed mogelijk tussen onze carrières en onze gezinnen. En toch doen we het kennelijk niet goed. Dat lijkt me geen juiste boodschap. Ja. Vooral niet als je daar als overheid ook niet aan verbindt dat kinderopvang toegankelijker is. Dat er betere aansluitingen zijn tussen school en, en naschoolse opvang. Ja, dan moet je niet met zo'n boodschap aankomen. Nee, want we horen een mes in de rug van ouders... die, die waarvan toch 98 het heel goed doet... met hun kinderen. Hoe deed jouw moeder en jouw vader het eigenlijk? Nou, ik had geweldige ouders. Ze leven helaas, helaas niet meer. Maar een heel traditioneel gezin... een werkende vader en niet werkende moeder... die dat ook achteraf heel jammer vond... dat ze nooit een baan had gehad. Want het was een slim mens en ze las veel. En... Uh, uh, maar hyperouders? Of, of bestond dat er nee, echt nog helemaal niet? Nee, nee, nee, dat bestond. We, we gingen zelf naar school. Maar ja, goed, het verkeer was ook nog niet. Het was ook minder onveilig om alleen naar school te gaan. Vanaf een jaar of vijf, zes uh, huppelden we, geloof ik, alleen naar school. En ook alleen fietsten we naar sportclubjes. En nee hoor. Mijn moeder, uh, ze las ontzettend veel voor. En ze zong liedjes met onze, deze spelletjes. Maar ze lag ook heel vaak zelf op de bank met een boekje. En, en dan toch vier kinderen. En dat zie je nu zo, niet, niet zo vaak meer. Nee, maar, maar, maar, die ontspannenheid bedoel ik. Ja, ja, precies. Want die ontspannenheid bedoel maar ik... Maar ze werkte ook niet. Ze werkte niet, maar ging ze wel mee naar school om daar zaken te doen? Ja hoor. Ja, ja, ja. En dan ging ze mee op schoolreisje. En dan, dan zong ze heel hard liedjes in de bus. En dan deed ik altijd net of ik haar niet kende. En, en dertig jaar later ging dat met, met mijn dochter weer precies zo. Toen ging ik ook mee op schoolreisje. Toen schaamde ze zich ook te pletter. Ja, wat is dat toch, hè? Die ja, schaamte. Ja, dat is er ja. altijd. Ja. <laughs> Tuurlijk, dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Ja. Goed. Maar, maar uh, de, de twijfel over het opvoeden... Ik bedoel, heb je dat bij jouw ouders gezien? Nou, die twijfelden wel. Maar ik denk minder dan ik. Ja. ja, ja. En, en ik ben... Nou ja, zeg maar, hoger opgeleid dan mijn ouders. Maar ik heb er ook veel meer over gelezen. Ik, ja, en ik, ik, ik, val, ik pas wel in dat patroon van die hyperouder, ja. Van nu beginnen we eraan een beetje laat en nu zullen we het ook goed doen. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Ja, we praten over opvoeden. Dat doen we naar aanleiding van een boek... wat morgen verschijnt van Aleid Truijens. Een nieuwe blik op een eeuwenoud beroep. Uh, Aleid betoogt in dat boek eigenlijk... dat het allemaal niet meer zo ontspannen is... zoals het vroeger misschien wel ging. En dat we allemaal hyperouders worden... die uh, de kinderen meer als project zien... met uh, alle gevolgen van dien. Want, uh, het kwam net al even uh, ter sprake, Aleid. Uh, die hyperouders zijn dus erg bezig... met dat enorm gewenste kind. Yeah. Uh, maar de samenleving ziet het misschien steeds meer als een soort sluitpost. Ja, en, en dan uh, krijg je als reactie dat die hyperouder al maar hyperder wordt. Hè? Zij kunnen zeggen dat... Uh, ja. Uh, nou ja, dat is toch, uh, dat we toch steeds meer een ieder voor zich maatschappij krijgen. Hè? Uh, prima dat jij een kind neemt, nou, regel het maar zelf op je werk, kinderopvang. Er uh, uh, is wel een beetje, dat moet je een partij als de ChristenUnie trouwens wel nageven, er is een beetje tegenwicht uh, geweest en... Uh, goed, maar ik wil ook van niet. veel gehad. Ja, ja maar, maar die dat... heeft ook niet veel voor elkaar gekregen trouwens. Hoor. En die hingte ook altijd op die twee gedachten... van eigenlijk moet moeder toch terug naar het aanrecht. Hij noemde dat het gezin, maar het was toch vooral moeder met de kinderen altijd. Maar goed, dat, dat, dat is voorbij. Maar het ziet er niet naar uit dat dat nu heel anders wordt. Uh, kijk, twee mensen die fulltime werken om, om, om de economie te plezieren... dat, uh, dat, dat uh, is in financiële zin natuurlijk ideaal. Maar we hebben ook een nieuwe generatie nodig. En het zou fijn zijn om daar gedeelde verantwoordelijkheid voor te voelen. Ja, ook, ja. ook de mensen die geen kinderen ja, hebben. Natuurlijk. Ja, He, natuurlijk. Ik vind het zo idioot... Ik bedoel, ze had best gekund dat ik geen kinderen had gehad. maar dan, ik, ik hoop toch niet dat ik dan had gezegd... ik betaal niet mee aan, aan kinderbijslag of uh, aan kinderopvang. He, want we willen allemaal, of je nou nu kinderen hebt of niet... als je oud bent, dan uh, wil je een dokter en een verpleegster aan je bed... en een trein die rijdt en een bakker die brood bakt. En we willen allemaal een samenleving die doorgaat. Ook al heb je zelf niet bijgedragen aan, de, aan het uh, doorgeven daarvan. Nou ja, er zijn inderdaad uh, mensen die er anders over denken. Ja. Eén vandaag, gaan we even naar luisteren, zond uh, in 2008 een reportage uit. Dat was toen naar aanleiding van een uh, onderzoek van het maandblad JM. Ja, dat ging naar de nog. meningen en, en opvattingen van bewust kinderlozen. Uh, ja. En daarin komen ook Camille de Vries en Hanna de Heus aan ja. het woord. Zij het antikindboek. Precies, het <laughs> antikindboek. Uh, dat deed redelijk wat stof uh, opwaaien. Laten ja. we even uh, luisteren naar, naar, ja, ja. naar een stukje van die reportage. Het blad JM, een tijdschrift voor ouders, deed onderzoek naar meningen en opvattingen van bewust kinderlozen. Mensen die een duidelijke keus gemaakt hebben om geen kinderen te krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat bijna driekwart van de bewust kinderlozen vindt dat ouders zelf de lasten van kinderen moeten dragen, namelijk 74%. En de regering zorgt met regelingen als kinderbijslag en gratis ziektekostenverzekering voor een tweedeling, zegt 55%. En 28% ergert zich zo aan kinderen dat het kindvrije winkeluren wenst. In het verleden heb ik dat wel gehad met werksituaties. Dat ik merk dat mensen uh, die, die een kind krijgen, natuurlijk zwangerschapsverlof, krijgen, ouderschapsverlof, uh, gewoon heel vaak weggaan omdat ze naar huis moeten vanwege het zieke kind. En dat ik dan het werk zat op te vangen, en dat, ja, dat, dat vond ik toch een beetje scheen. Ja. Oh, even lekker elkaar. Lekker lekker. Ja. Hanna de Heus en Camille de Vries zijn bewust kinderloos en ze schreven samen het anti-kindboek. Ergeren zich vooral aan ouders die ervan uitgaan dat de openbare ruimte er voor de kinderen is. We bezoeken het dierenpark Amersfoort. We zijn nu op zondag in een dierentuin. Ja, dan kun je verwachten dat er heel veel kinderen zijn. Wat, wat stoort jullie daaraan? Uh, gegeel, het uh, niet rustig kunnen kijken naar die dieren op een gegeven moment, dan is voor al die kinderen de grens bereikt, dan zijn ze moe, dan dus zie je de gezichtjes betrekken en dan, dan weet je, over vijf minuten gaan ze krijzen. Uh, maar die ouders lijken dat niet te zien, die lopen rustig nog een uur door, dus die kinderen gaan krijzen op een gegeven moment. Herkenbaar, toch? Ja, ja, ja. Kindvrije uren in supermarkt en dierentuinen. dat ja. zou het ideaal zijn. Ja, uh, ik, ja, ik vind dat tamelijk idioot. Ik bedoel, uh, ik erg me trouwens ook wel eens hoor... bij zo'n kind dat Precies, staat krijzen bij het snoepschap. <laughs> van ik wil een lolly of een zak lollies. Uh, en dan denk ik, uh, roept dat kind tot de orde. Dus maar ik, ik denk dat... dat uh, veel mensen dat met ons eens uh, zijn. Maar uh, kinderen eisen de vrije ruimte op. Nou, totaal niet. Hè? Maar, bedoel, maar de merk jij dit soort vrije dit... ruimte wordt steeds meer opgeëist. Uh, de, de speelpleintjes worden volgebouwd vol met, uh, met, met flats. Uh, dus nee, dat, dat, dat niet. Uh, je merkt. Ja, er zijn steeds meer mensen die er zo over denken. En ik vraag me altijd af, wat stel jij je dan voor van je oude dag? He, want die, die... Maar merk jij dat dan om je heen? Ik bedoel, kom jij die mensen tegen? Of, of ja het... hoor, je, je krijgt ook wel eens zo'n uitnodiging voor een feestje... en dan staat er liever geen kinderen. Ja. <laughs> en nu, nu gaan ze toch niet meer mee, hoor. die van mij. Maar als dat dan op zondagmiddag is, dan denk ik... moet ik een oppas inhuren om op zondagmiddag naar een feest te gaan... omdat ik mijn vervelende kind niet mee mag nemen. Nou, dan ga je niet. Ik bedoel, ja. dat is ook duidelijk. Ja. ja. Een, een belangrijk deel van jouw boek, en daar moeten we het zeker over hebben... gaat over het labelen van kinderen, zoals jij dat ja. noemt. Wat, wat bedoel je daar precies mee? Uh, labelen is dat uh, kinderen een diagnose krijgen... En, uh, met nou ja, de welbekende dingen als ADHD, uh, PDD, D NOS... Uh, dingen in het autistisch spectrum. Maar ook uh, dyslexie is ook een label. Of, of angststoornissen, of gedragsstoornissen. Labels, een etiketje op hun voorhoofd. Ja, hoe erg jij is dat? Jij hebt dit... The <laughs> Uh, laten we even vooropstellen, twee dingen. Uh, het, het, mensen die echt ernstig last van iets hebben... of dat nou autisme of ADHD is, uh, daar hebben we niet. Oh, dat is een categorie die altijd geholpen moet worden. En daar is ook geen twijfel over, die diagnose. Daar hoef je ook echt niet aan te twijfelen als een kinderpsychiater die stelt. Maar er is een, toch een heel grijs tussengebied... Uh, van kinderen die op school ja, toch een beetje lastig zijn. Of ouders vinden het kind druk... Of of een beetje afwijkend. Is er niet iets met dat kind? Het kind wordt getest. En ja hoor, het komt thuis met een diagnose. En ja, ik heb ADHD, zegt dat kind dan. Alsof het inderdaad totaal samenvalt met een ziekte. Nou ja, ADHD is niet eens echt een ziekte. Uh, het is toch een tamelijk zachte diagnose. Hoewel je wel kunt vaststellen dat het gedrag. Het is een beschrijving van gedrag. Van gedrag dat bestaat. En er is natuurlijk een, een heel breed. Ja, een brede schaal waarop je kan zitten. Van uh, iets, iets. Ergens een bepaalde karaktertrek die misschien voor de leerkracht of ouders last veroorzaakt. En een ziekte in je hersenen waar je levenslang een stigma ook maar draagt. De, maar jij zegt dat dat label wordt te gauw gegeven? Ik bedoel, nou, dat, dat met de, alle gevolgen ja, van die? Kijk, het kan niet uh, dat er uh, met zo'n 20% van de Nederlandse schoolkinderen iets dergelijks... als je dyslexie en dyscalculie en zo meerekent... dat één op de vijf kinderen iets heeft. Dat kan gewoon niet. Maar waarom niet. kan dat? Dat het is, is ook, ook veel land, meer dan heen. in andere landen. Ja, het is natuurlijk altijd een kwestie van wat laat je er binnenvallen. Nou ja, volgens mij kan dat niet. Nee, en dat, wat is het dat, nadeel daarvan, als die kinderen zo'n Het nadeel daarvan is uh, dat je vanaf jongs af aan al met dat label op je kop loopt... er er uh, uh, ermee identificeert. Je gaat je ernaar gedragen. Je gaat zeggen, ik kan dit niet, want ik heb PDD-NOS. Of nee hoor, ik ben wel druk, maar dat komt door mijn ADHD. Nou, dat lijkt me helemaal niet goed voor kinderen om op die manier op te groeien. Je schrijft ook in je boek... Eigenlijk uh, zie je daar ook een soort gebrek aan opvoeding. Of, of het... Ja, ik schrijf ergens, dat is wel heel bouwt hoor... maar uh, labelen is makkelijker dan opvoeden. Labelen is ook makkelijker dan tolerant zijn. Kijk, dat... dat uh, uh, uh, een leerkracht of een ouder last heeft van een kind... wil niet zeggen dat het een ziekte heeft. Dat, dat, dat, dat vind ik echt een belangrijk uitgangspunt. Dat, dan kan het aan de opvoeding liggen. Het kan ook aan de onrustige sfeer in de klas liggen. Het gebrek aan grenzen stellen in de klas of thuis. Daar kan het ook allemaal aan liggen. Of aan een combinatie van karaktertrekken van het kind en aan de omgeving. En, maar het is natuurlijk ook wel makkelijk om te zeggen... het ligt niet aan mij aan mij de juf, het ligt niet aan mij de vader of moeder. Nee, het kind heeft iets. Mm. En in eerste instantie is dat misschien een soort balsam op je ziel... Hè? van oh, gelukkig, en oh nou krijgt hij veel aandacht. Maar het is toch maar de vraag of dat wel zo prettig is voor dat kind... om dat label ja. met zich mee te dragen. Maar goed, Heel ik... veel ADHD'ers bijvoorbeeld... En uh, uh, mensen met iets in het autistisch spectrum komen in de waaiong terecht. Die hebben nooit van hun hele leven een baan, want ze zijn ziek. Nou, dat vind ik vrij treurig. Ja, maar goed, ik ken ook mensen met kinderen met ADHD. Die kinderen krijgen Ritalin. Ja. Hè, ik geloof dat 1 miljoen 1 miljoen, uh, miljoen Ritalin-slikkers. Ja, is natuurlijk uh, uh, enorm. Nee, recepten per jaar, dat is wat ja. anders, ja. Ja. ja. Dat is natuurlijk enorm, maar die... Ja. die ik... Vaart de uh, farmaceutische ja. industrie ook wel bij? Ja, maar die kinderen ook. Die... Uit die kinderen worden rustiger, kunnen zich beter concentreren op school... Uh, daar was dus degelijk wel iets mee aan de hand. En zij zijn nu gewoon. Ja, open. ja maar ja, misschien zijn er, bestaan er veel meer pilletjes tegen van al van alles en nog wat in de sfeer van uh, hele gewone dingen. Uh, uh, want dus ADR vraag, zeg je eigenlijk, noem jij een gewoon ding. Nou, ik denk uh, een klein deel niet natuurlijk. Ik denk dat er altijd een, een, een groep is waar, je zei, nou, die hebben dat echt en die moeten dat slikken. Want anders hebben zij geen leven en hun ouders ook niet. Maar bijvoorbeeld een heel raar feitje he, dat in klassen met ouders oudere leerkrachten veel minder ADHD-gediagnosticeerd wordt... dan in klassen met beginnende leerkrachten. Nou, dat vind ik raar. Wat ook raar is, is dat de jongste kinderen in een klas... veel vaker het label krijgen dan de oudste kinderen in een klas. Maar waarom dan? Nou, die jonge kinderen die zijn dus wat jonger, wat speelser, wat drukker dus... Ja, en dus en, eigenlijk zeg je dat een oudere leerling, leerjaar of dan, beter, ja. beter orde kan nou, houden. Nou, waarschijnlijk dan een wel meer structuur biedt en uh, en misschien minder geneigd is. Uh, uh, kijk. Je kan wel zeggen, alles wat uit de pas loopt, dat laat ik uh, testen. En die krijgen Ritalin en is het probleem opgelost. Maar Ritalin is geen onschuldig middeltje. En het, het is helemaal niet bekend wat het precies doet met kinderhersenen. Er zijn al kinderen van zes die het krijgen. Nou, dat is, Ik denk dat je daarvoor moet waken. Ja, als maar, het niet anders kan, moet je doen. Maar misschien krijg je daar wel weer, en daar begonnen we het gesprek mee. Jij zei, al die ouders die zijn tegenwoordig zo niet ontspannen. Het zijn hyperouders. Maar ja. misschien als je kind Ritalin krijgt, kan je wel wat ontspannender ja. in je en andersom, als je zelf wat ontspannender bent... wordt, uh, wordt dat kind misschien ook wat rustiger. Ja, dus <laughs> ja. kip en ei, ei. Het is kip en ei, ja, dat ja. is ook zo. Maar je maakt mij niet wijs dat het... Uh, goed is om 20% van de kinderen... met een label rond te laten wandelen. Dat, dat, dat, dat geloof ik gewoon niet in. Nogmaals, de, de, de echte hardcore-gevallen... die bestaan. He, dat, dat geldt voor alles. Maar hoe snel... Uh, hoor je ook niet een kind zeggen... ik ben licht, uh, licht autistisch. Je hebt zelfs t-shirtjes. Ja, uh, I'm, I'm an, out, an outie of zoiets. I'm proud. Ja, ja, ja. Proud to be out. Ja, ja. ja dus ja. Ik, ik, ja, uh, ja. ik vind het eigenlijk wel... Nou ja, nou, en dat, daar zit iets heel tweeslachtigs aan... Enerzijds, ik heb iets, maar ik ben er trots op. En aan de andere kant... Uh, uh, je mag me weer niet anders behandelen omdat ik het heb. Ja, dat is natuurlijk heel raar. Ja... In, ik denk En het uh, maakt het opvoeden er ik, allemaal niet makkelijker. Ik pleit makkelijk er op. gewoon voor om het spectrum van normaal iets op te rekken. Jongens, laten we ook iets wat rare snuiters ook binnen dat spectrum vallen. En, en niet iedereen die je maar een beetje afwijkt. Want op, ja, kijk, als je maar doortest, dan zijn we natuurlijk allemaal een beetje raar. vallen we allemaal buiten het spectrum. Ja, jij hebt dat testje geloof ik ook gedaan. Hè? Ja, boek. Wat kwam er bij jou uit? Ik was ook uh, licht autistisch. En, uh, nou is dat ook wel zo. Als ik mezelf zou moeten, uh, als ik zou mogen kiezen tussen autist en AD. Dan ben ik. Uh, ik, ben, ik ben ook graag op mezelf. Ik hou van orde. Ik hou van indelen. Maar ik ben geen autist. Goed, maar je hebt wel een boek geschreven wat morgen verschijnt. Aleid Truijens, columnisten, onder meer bij de Volkskrant. En dat boek heet Opvoeden, een nieuwe blik op een eeuwenoud beroep. Bedankt voor je komst. Ja, Alice. En ga uh, naar de site voor meer informatie. tweedingen.nl En dan kunt u ook reacties achterlaten. Zometeen op Radio 1. Het is al half negen. BNN Today, Willemijn Veenhoofd. Wat ga jij doen zometeen? Met ook rare snuiters. Hele leuke rare snuiters. Namelijk Pieter Derks, een comedian uh, die ik fantastisch vind. En die gaat nu in een uh, improvisatieprogramma. Doen uh, spelen met Sarah Kroos. Daar hebben we het over. En de grote baas van Hilversum. In ieder geval de grote baas achter Matthijs van Nieuwkerk. Juke over het nieuwe seizoen dat maandag begint. Dat allemaal en nog veel meer. Eerst het nieuws hier, is Job Boot. Radio 1. Het NOS-journaal. In de Belgische plaats Malon staat een handjevol mensen bij het klooster waar Michel Martin gaat wonen. De ex-vrouw van kindermoordenaar Marc Dutroux komt op vrije voeten en mag naar het klooster. Wanneer Martijn vrijkomt en naar het klooster gaat, dat is niet duidelijk. Volgens journalisten bij het klooster zou het vanavond kunnen zijn. Het gaslek aan de Amsterdamse straatweg in Utrecht is zo goed als dicht. Er is nog een kleine lekkage, maar die wordt op dit moment verholpen. Pas als het lek helemaal dicht is, wordt bekeken wanneer de bewoners terug naar huis kunnen. Vanmiddag werden 100 huizen en een kinderdagverblijf ontruimd. Het lek is ontstaan bij graafwerkzaamheden aan het riool. Frankrijk gaat de doodsoorzaak van Yasser Arafat onderzoeken. De Palestijnse leider overleed acht jaar geleden in een ziekenhuis in Parijs. Nog altijd is onduidelijk waardoor. De Palestijnen zeggen dat Arafat vergiftigd is. De vrouw van de vroegere Palestijnse leider heeft toestemming gegeven... om het lichaam van haar man op te graven voor onderzoek. Twee mannen uit Den Haag, die afgelopen weekend het medewerker van de Wegenwacht mishandelden, zijn in supersnelrecht veroordeeld. Ze kregen een werkstraf van 150 uur en drie weken voorwaardelijke celstraf. Ook moeten ze samen, het slachtoffer, als voorschot 1000 euro schadevergoeding betalen. De twee mannen sloegen de Wegenwachter in elkaar toen ze bij Autopech niet geholpen werden, omdat ze geen lid waren van de ANWB. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 28 augustus, twee over half negen. Goedenavond, Michelle Martin, je hoorde het net in het nieuws... de ex-vrouw van Marc Dutroux. die is bijna vrij... en dan gaat ze naar een klooster waar ze zich aan allerlei strenge regels moet houden. Zometeen het verhaal uit België. Jouke hoofdredacteur van de Wereld Draait Door. Ze is de machtigste vrouw van Medialand. En straks rond kwart voor tien is ze hier. En Joris Kreugel die mag mee het mortuarium in. Uh, ja, door dit werk ga je wel uh, heel duidelijk beseffen... en word je ook echt met je neus op het feit gedrukt... dat het leven gewoon ieder moment over kan zijn. Ik zou het absoluut niet kunnen. Ik zou misschien zelfs een klein beetje depressiever worden. Ja? Nee. Ja. nee. Ik uh, geniet daardoor juist des te meer van het leven ik moet er heel hard lachen om... Ja. Jongens, kan niet idee precies, dat weten we allemaal. Pieter Derks is hier. Zometeen hebben we het over zijn nieuwe improvisatieprogramma... met Sarah Kroos. Maar eerst even, Pieter, wat heb jij vandaag gedaan? Uh, ik heb uh, vandaag uh, zitten schrijven vooral. Ja, ja. En, en je mag je best wel even verklappen. En ik heb uh, een, een proefopname gemaakt voor een uh, nieuw onderdeel... in een uh, heel leuk BNN-programma op Radio 1. Ja, nou, <laughs> volgens mij begint het over twee weken. Dat zou Bij zomaar ons kunnen. exclusief op dinsdag, Pieter Derks. Maar zometeen over jouw programma. En Luc, je hoorde hem al eventjes. Ja, zometeen today's topics met nieuws over Geert Wilders als dj. Als je bloot, ben je dommer dan wanneer je niet bloot. En Kees van der Staaij van de SGP, die had vandaag een e -kindertje. De kans op een zwangerschap is dan weliswaar heel klein. Ja, zometeen meer, dat ging over abortus, was een heel gedoe. Straks meer na 9 uur. Ja, hij is terug. Het is jouw eerste avond Robert ja. sinds Londen. Ik voel me een beetje in twee gedeeld, want Herman zit nu nog. Van de zand hij zit nog ja. in Londen. He, die was even terug, geloof ik. Die, die was nu... even terug en die ja. zit nu weer in Londen voor de Paralympics. Dat was natuurlijk jouw vriendje in ja. de avond. Ja, daarom. We zijn in twee gedeeld, ja. Hij ja. doet wel echt goed. Heb je gekeken toen Nee, ik heb het nog niet gezien. gezien? Ja, nee. Dus dat belooft wel wat. Hey, uh... dat, beloof wat. Ja, dat belooft <laughs> dat echt dat, wel wat. Dat klinkt nee, niet heel aardig. Nee, dat maar de spelen moeten nog beginnen. Laat daarom ik. Dat bedoel ik. Oh my God, we zijn net onderweg. Goed, sport maar even dan. Doe maar. Ja, de u Open. Naranja Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde. Ze ging uh, in twee sets onderuit. Tegen de zes jaar oudere Galina Voskoboyeva uit uh, Kazachstan. Rus is alweer de derde Nederlandse deelnemer... die uh, al in de eerste ronde sneuvelt. Eerder gebeurde dat al met Robin Haarzen en Michele Krajcik. Dan de Duitse wielrenner Degen Kolp. Die heeft zijn Nederlandse ploeg Argos Shimano de vierde zege bezorgd in de ronde van Spanje. Hij was opnieuw de snelste in de massasprint. Degen Kolp bedankte vooral zijn ploeggenoten. Het team deed weer een heel really goede job. Eigenlijk zeg ik het elke dag hetzelfde. Maar we moeten het zeggen. really ze werken zo goed samen. Hij heeft inderdaad niets te klagen. De Spaanse renner Rodriguez, Rodriguez heeft nog steeds de leiders in handen daar in de Vuelta. En het is een belangrijke avond in de Champions League. Vijf ploegen bereiken de lucratieve poolfase, Vijf andere teams vallen af en gaat door in de toch wat minder lucratieve Europa League. Ragnar Niemeyer, goedenavond. Jij uh, gaat kijken of Anderlecht bij de eerste vijf komt te zitten. Hè? Het is maar geraden voor John van der Brom. Zo begreep ik uh, toch van de Belgische collega's hoor. Want er wordt... Uh... Ja, toch gehakt gemaakt van deze oud-trainer van Ado van Vitesse van AGO-VV. Als hij het niet redt tegen het altijd gevaarlijke AEL Limassol FC. Van, uh, wie ja, van wie eigenlijk niemand iets af weet. Ja, inmiddels weten we wel het nodige van die ploeg natuurlijk. Bijvoorbeeld dat ze de vorige wedstrijd thuis met 2-1 wisten te winnen. En daar is in België toch behoorlijk wat kritiek op gekomen. Dan nou moet je wel het onderscheid maken tussen die wedstrijd. en de manier waarop Van der Brommet het in de competitie heeft gedaan. hoe hij zich heeft gepresenteerd. Want daar is iedereen, pers en publiek, dik en dik tevreden over. Maar het is hem geraden dat hij deze wedstrijd wint in 2006, 2007. Dat was het laatste seizoen dat Anderleg de poolfase. de groepsfase van de Champions League wist te bereiken. En uh, ja, hij zal het uh, toch gewoon moeten doen. tussen aanhalingstekens natuurlijk met gewoon. Maar ze hebben toch bij Anderleg het gevoel. wij zijn nog altijd Anderleg. Wij zijn toonaangevend en wij moeten toch van AEL Limassol FC... 1-0 is natuurlijk genoeg op basis van dat uitdoelpunt. Het gras is door Van der Brom nog extra uh, nat gemaakt. Heeft hij niet zelf gedaan, heeft hij laten doen om de bal rond te laten gaan. En als anderleg dan de, ja, het eigen spel speelt, zoals het dan heet... dan zou het moeten lukken. Nou ja, het is te hopen voor, uh, voor Van der Brom. Anders staan ze klaar met Belgische zijsen. Hoewel het hem de kop dus niet zal kosten. Goed, we gaan het afwachten. kwart voor negen wordt er afgetrapt. U kunt het horen hier natuurlijk op Radio 1. De ontknoping na tien uur in de Lijn. En dan gaan we kijken of jij het nog kan. Ja. Gewoon. Uh, Denk het wel. Volgens mij wel. Ja. ja, ja. Ga lukken. Ik ja. heb je ook lopen. gemist hoor. Echt wel? Ja, natuurlijk. We hebben ook elke avond. Ik heb je twee weken niet gezien. Nou, dat bedoel ik. Oh, nou. Oké. Okay. Goed dat je er weer bent. Robert roept Radio 1 PNN Today. Michelle Martin, de ex-vrouw van kindermoordenaar Marc Dutroux, die is voorwaardelijk vrij. Nou ja, bijna voorwaardelijk vrij. staat op het moment om de gevangenis te verlaten. Het OM en verschillende slachtoffers hadden beroep aangetekend. Maar het Belgisch Hof van Cassatie oordeelde vanmiddag dat er geen procedurefouten zijn gemaakt. Dus komt ze vrij. Martin die zat sinds 96 vast wegens medeplichtigheid. Farouk Oesdoen is VTM-journalist en was presentator van het Belgische opsporingverzocht Telefax Crime. Uh, Farouk, waar is Michelle Martin op dit moment? Wel, op dit moment uh, zit ze nog altijd in de gevangenis van uh, Berkendaal. Ik sta hier aan de poort. Uh, we zijn hier met. Uh... Een, hele, een heel pak journalisten. En het is eigenlijk voor uh, elk ogenblik hoor. Uh, enkele minuten geleden zijn hier twee uh, zware terreinwagens binnengereden onder politiebegeleiding. Er staan nu uh, ongeveer nog uh, tien politiemensen klaar om uh, eventueel uh, mensen hier op een afstand te houden. En we verwachten elk moment dat de poort hier nu open gaat. En dat uh, die wagens naar buiten rijden. En dan gaat het richting het uh, klooster van Malon. Ja, en het is wel nodig hè, om de mensen op een afstand te houden. Wel, uh, laten we zeggen, hier zijn. Uh, ondertussen is er al wat volk op en, en Ze hebben hier vernomen dat, het, uh, dat Michel Martin elk moment de uh, gevangenis gaat verlaten. En af en toe horen we wel wat uh, protesten, wat mensen die hun stem verheffen. Uh, de politie is hier eigenlijk ook aan Er Zijn het wat buurtbewoners die uit, eerder uit nieuwsgierigheid kijken, misschien nog een glimp willen opvangen van Michel Martin? Even over. Voilà, uh... voilà, kijk, kijk, kijk, kijk, de poort gaat nu open. Ah. En uh, de politie komt nu naar buiten. Ja? Ja. Ja, er trekt nu een uh, zwarte terreinwagen, die rijdt hier nu buiten. En uh, daarachter is een uh, tweede terreinwagen. En uh, ja, voilà, ze is nu uh, vertrokken. Michel-Martin is uh, nu vertrokken uit de gevangenis van uh, uh, Berkendaal. Voilà, je hoort het live. En ze is nu op weg naar uh, het klooster van uh, Malon. Dus dat is een rit van ongeveer een uur. En uh, ik reken erop dat dat uh, toch wel vrij snel zal gaan. Ja, rijdt er ook heel veel media achter haar aan? Uh, voorlopig niet. Uh, we hebben natuurlijk wel, uh, of te laten zeggen dat er heel veel pers aanwezig is in het klooster, maar de hele omgeving daar is afgesloten. Dus uh, het ziet er naar uit dat zij daar onder. Politie escorten eigenlijk meteen het klooster binnenuit. Ja, want de, de politie is gewoon bang dat ze wordt aangevallen als er geen beveiliging is. Ik heb vanmorgen nog met uh, de advocaat gepraat van Michel Martijn, en hij zei van kijk, als ze vrijgelaten wordt, ja dan moeten we een oplossing vinden, uh, zodat ze de uh, zeggen, ongeschonden de gevangenis kan verlaten. Want uh, uh, zomaar laten vertrekken op straat, dan uh, wordt ze ongetwijfeld gelincht. Dus uh, de politie, uh, laat ik even, uh, dus je was gaan Hoe roepen ze nou Vive Lamartin? Ja, het is uh, wat uh, protest van uh, buurbewoners uh, die applaudisseren. voor van is politie. Ja, uh, die uh, applaudisseren uh, voor het politieoptreden. Eigenlijk uh, een cynische boodschap. Uh, dat was ook ah. de vraag ook alweer. <laughs> ja, ze dus bedoelen het cynisch, dat Vive Lamartin, begrijp ik. Ja, ja. absoluut. Ja. absoluut. Dus het lijkt wel uh, de enige. Uh, van protest dat mensen hier nog hebben. Ja, ja want er, is... er zijn heel veel protesten geweest hè? en er staan ook weer mensen daar rondom het klooster. Als je, als je nou bekijkt naar nou, wat betekent deze dag voor België, kan je daar iets over zeggen? Wel, uh, het, uh, het, het lijkt erop dat België de gebeurtenissen van. Uh, uh, 15, 16 jaar geleden uh, nog altijd niet verwerkt heeft. Uh, dat, dat, dat komt allemaal terug nu. Uh, er is heel veel commotie rond geweest uh, in de tijd. En je voelt uh, dat dat nog altijd uh, heel hard leeft. En de mensen zijn... Uh, ja, het eigenlijk helemaal geen goed idee dat Michel Martin vrijkomt. En uh, het horrorscenario is dat, uh, dat op een dag misschien ook uh, Marc Ducroen zou kunnen vrijkomen. Dat zou uh, een absolute nachtmerrie zijn. Dat is toch het, het aanvoelen. Nou, zij gaat dus... Uh... Ze is op weg naar dat klooster en daar gaat zij voorlopig wonen. En ze mag ook niet zomaar naar buiten, hè? er zijn allemaal restricties aan. Er zijn uh, restricties, uh, dus uh, ze mag vrijkomen, maar onder een aantal voorwaarden. En de voorwaarde is dat ze in dat klooster blijft. Uh, ze mag uiteraard dat klooster verlaten, maar ze moet er wel blijven slapen. Uh, voor de rest mag ze niet in de provincies uh, Laek en Limburg komen. Voor het overige moet ze uh, elk contact vermijden met uh, slachtoffers, met andere veroordeelden in de zaak dit En uh, moet ze uiteraard ook de slachtoffers vergoeden. Goed. Voor zover dus. VTM-journalist Farouk Usgun daar bij de gevangenis... waar ze net uit is vertrokken, Michelle en Martijn. Dank Farouk. Oké, okay, graag gedaan. The Code Moon, Another Day Goes By... doorgebroken in 97... Tot toen ze in het voorprogramma van Tina Turner stonden. Just like Please don't break. Met Another Day Goes By. DNN Today. Willemijn Veenhoven. Improvisatieprogramma's op TV. Altijd lastig. Grappenmakers Sarah Kroos en Pieter Derks. die gaan het samen met anderen gewoon doen. in het programma Goed Gezelschap. Zo heet het Sarah. Spannend? Ja, zeker. Zeker. Zeker. Ook leuk, maar ook spannend. Ja, het is, het is vooral heel erg leuk. Maar het is, het is altijd spannend om te doen improviseren. Even een stukje van wat ons te wachten staat. Het is iets met de troubadour. En ja. zo was zij tot slot vermist. Niemand die van haar whereabouts wist. Zij was vertrokken in haar laatste kist. Ja. De stewardess. De stewardess. Vertel het even, Sarah. Wat, wat hoorden we hier? Nou, de, de opdracht is dat je op de troubadour van Lenny Koer uh, krijgen we uit het publiek een beroep, ook met drie lettergrepen. In dit geval uh, riep er iemand de stewardess... En dan staan we met z'n zessen uh, bij elkaar. Ik speel toetsen in dit uh, spelletje. En dan bezingen we het hele leven van de stewardess. En je hoorde Pieter, die uh, de dood van de stewardess doet. Ja, Pieter hier in de studio. Ja. ja. Want het is, het is uh, uh, uh, yeah, oldschool improvisatie. De opdrachten komen uit het publiek. Ja. En jullie moeten er maar wat van maken. Ja, ja. dat is eigenlijk heel simpel de kern. Ja. En dan is het niet alleen jullie tweeën, maar ook Thomas van Luin, Georgina Verbaan, Leon van der Zanden, Kees Boot. En Pieter Derks. En jij bent wel een beetje het groentje in dat gezelschap. Uh, ik, uh, ik heb de minste vlieguren van dit hele gezelschap. Ja. En ik zei net tegen Sarah dat is spannend. Maar voor jou lijkt het me eigenlijk rond ronduit doodeng. Uh, nou, dat, ja, dat is het soms ook wel, ja. ja? Het is, uh, maar ik vind het ook heel gaaf. Want ik ben, uh, ik ben een ontzettende deadline junk. Dus ik maak alles altijd op het laatste moment. En dit is de ultieme deadline, want dit is gewoon twee seconden. Maar <tie> Sarah, ik heb hem. Ja, is twee seconden. Ja, ja, dit, ja, ja precies. Is, ik heb hem gezien, Sarah, op het podium. Uh, Pieter Derks in januari. Ja. Uh, ik heb me kapot gelachen. Um, uh, ik zei net al tegen Pieter: volgens mij heb ik niet, niet meer zo hard gelachen. Dat vond je een beetje zielig, geloof ik. <lacht> maar het is wel waar. Maar uh, jij hebt dit voor elkaar gekregen. Jij hebt dit georganiseerd. Jij wist niet of je dat wel kon improviseren. Nee, maar ik had een, uh, ik had een uh, vermoeden. Ik heb, ik heb uh, samen met Thomas de mensen bij elkaar gezocht. We zijn, we zijn begonnen in het Betty Asfalt in het theater. Ongeveer een jaar geleden. En ik uh, ken Pieter al, uh, al een tijd. En ik uh, ken ook uh, wat, wat hij op toneel doet. En ik, en ik uh, vind hem heel erg goed. Het is jammer dat hij erbij zit dat ik het zeg. Maar uh, ik, vind, ik ga een hem... <laughs> Maar ik vind, ik vind Pieter heel erg goed. Hij is een hele uh, snelle denker. En een hele uh, slimme denker. Dus, dus ik dacht van nou. Als hij kan improviseren, ik denk haast van wel, dan zou dat wel te gek zijn, want Pieter is ook heel palig, en als talig. Talig? Ja. Talig, hij heeft een ontzettend paalgevoel. Dus als je en snel bent en uh, gevoel hebt voor taal, ik dacht van nou, ik ben heel benieuwd. Dus ja. toen de eerste avond in Betty Asphalt bleek dat hij het hartstikke goed kon. Want stel dat hij het had, uh, verklo had verkloot, dan had je hem gewoon eruit gezet. Nee, je zet hier niet iemand zomaar eruit. Nee, het was toen, eh, een jaartje terug was het in Betty Asphalt, dat we gewoon aan collega's vroegen van nou doe je een avondje mee op maandagavond. Zo is het echt ook ontstaan als een als een groepje collega's dat denkt, nou we gaan we gaan, we gaan eens wat proberen in theater. Ja. En uh, dus, dus Pieter die heeft toen een paar avonden ook meegespeeld. En na een paar avonden wisten we zeker van... nou, die, die moet bij, bij het vaste clubpie. En daar zit hij nu bij, Pieter. Um, je hebt vast de eerste officiële aflevering is opgenomen. Ik kan me niet voorstellen, er zat vast een leermomentje in voor jou. Neem ik ja, uh, een heleboel. Want het is elke keer uh, allemaal ontdekken en uh, uitvinden. Maar het stomste was dat ik afgelopen bij die uitzending vergat wat het publiek ook alweer voor suggestie had geroepen. Dus ik stond midden in een lied en ik dacht... wat was ik in godsnaam ook alweer? En wat doe je dan? Uh, ik heb even heel lief gekeken naar de hoek waar die suggestie vandaan kwam... en toen riep die mevrouw het nog een keer. Ja, uh, is dat dan een afgang? Of kan je daar ook nee, op dat is ook leuk. Dat hoort er ook bij. Dat, dat is toch helemaal dat leuk niet maakt. leuk? Dat ja. is verschrikkelijk? Nee, op het moment zelf niet. Maar na afloop kun je er smakelijk om lachen. Ja, dat is wel, het is wel wat het programma leuk maakt, volgens mij. Maar dat zit ook dat ook echt... in de eerste aflevering? Ik weet niet of dat... Uh... Dat lijkt me niet, Sarah. Dat, dat weet ik ook niet, daar, daar ga ik ook niet over. Maar hmm. het leuke was wel dat Pieter toen vroeg wat het was... en vervolgens uh, in plaats van een deadline van twee seconden, nul seconden <laughs> had... en hem toch nog afmaakte, dat liedje. Is dat ook, want veel met liedjes, hè? veel taalgrappen, maar veel met liedjes... Is dat want iedereen denkt natuurlijk meteen aan de lama's. Is dat wat het anders maakt? Uh, ja, dat is denk ik wel um, een, een, een verschil. Ja, dat is, kijk, improvisatie is, uh, dat heeft een basis gewoon, dat je, dat je niet weet waar je aan toe bent, dat je suggesties krijgt uit het publiek, dat is bij theatersport, bij improv comedy, dus dat, daar zitten veel overlappingen in, zowel bij de lama's als bij ons, dat is allemaal gewoon improvisatie natuurlijk, um... Ik denk dat, het, dat een verschil wel is inderdaad dat we meer muziek hebben en wat meer met taal en muziek. En wat is het, want we hebben de lama's natuurlijk ongekend succesvol, daar zat jij in. Daarna kan ik me herinneren, debatgasten was niet zo heel erg succesvol. Waarom wordt dit wel weer een succes? Dat, dat, dat weet ik niet. <laughs> uh, ik, uh, ik denk dat mensen die uh, de lama's leuk vonden, dat die dit ook heel leuk vinden. Omdat je, als, je, als je van de amusement houdt van improvisatie, dat, ja, dat, dat is het uiteraard. Maar... maar improvisatie kan namelijk volgens mij, het is of te gek of het is echt gruwelijk gênant, Pieter. Uh, nou, nee, als het, uh, nee, want het kan ook uh, uh, heel leuk zijn als het uh, misgaat. Ja het, dus het, het hoeft niet, ja, het kan ook beide zijn. Ja, dat is volgens mij ook, maar volgens mij moet je dat vooral gewoon uh, laten zien. Hoe, de, hoe hard je aan het werk bent. En, uh, uh, en, dan... en het publiek moet het je ook een beetje gunnen. Ja, precies. Het publiek uh, doet ook heel erg mee. Dus uh, echt elke, bij elk spel kunnen ze zo'n beetje uh, uh, alles bepalen. Alle, alle, alle input. Dus, uh, dus het publiek leeft ook mee. En, uh, en heeft ook heel veel uh, uh, uh, yeah, om uh, in te brengen. En Sarah, Georgina Verbaan. Dat vond ik een uh, grappige naam hier tussen ja, nou, Georgina, die, um, die hebben we gevraagd, ik geloof al de tweede keer al in theater. En uh, Georgina is enorm grappig. Ze heeft, uh, ze heeft een hele eigen manier van denken. En is natuurlijk een hele goede actrice. En ook een hele goede komische actrice. Um, dus ik, we vonden het ook leuk om niet alleen cabaretiers te vragen, maar Kees Boot is een acteur, Georgina Verbaan is een actrice. De, die zitten ook bijvoorbeeld in de wat meer... Uh, de spelletjes waar je echt wat meer je moet inleven en moet acteren bijvoorbeeld. Um, ik vind juist die, die combinatie van zo'n, uh, ja, het is een gezelschap. Dat vind ik dat vind ik zelf om mee te spelen heel erg leuk. Ja, maar ja, is het leuk om naar te kijken? Ja, dat, dat is. is... Uh, nou, wat ik denk dat leuk is, wat, wat Pieter net ook al even benoemde. Ik denk dat het leuk is om te kijken uh, op tv inderdaad of het lukt. En wat ja. je zelf zou doen. Van komen ze eruit, gaan ze het redden. En dat hebben wij als spelers zelf ook, dat je elkaar verrast met een suggestie of, uh, of input. Dat heb je volgens mij ook als je kijkt. Dat je denkt: oh, dan heeft hij dat ja. bedacht? Of... Allemaal te zien, vanaf maandag op Nederland 3 om vijf voor half tien. Dankjewel, Sarah Kroos, dankjewel Pieter Ders. En zoals we het net al uh, erover hadden, jij gaat uh, wat voor ons doen. Ja. Over twee weken begin ja. je bij ons. Daar ben ik heel blij mee. Te gek. Ik ook. Tot dan. Dankjewel. Tot dan. Dag naar nou, Niemar. Die zit bij Annelegte Lima Sol. Hoe is het daar? Ja, kwart voor negen begonnen. Beginfase van de wedstrijd. En Bokani, een van de aanvallers van Anderlecht, ligt op de grond. Maar staat ook weer op omdat zijn ploeg bij de 0-0 stand toch in de aanval is. En Bokani loopt halverwege de helft van Limassol tegen zijn tegenstander op publiek. Zo'n 22.000 mensen bijna zien een overtreding, maar die is er niet. En dat is goed gezien door Marcin Borsta, de Poolse scheidsrechter van 39 jaar. Anderleg moet een 2-1 achterstand opgelopen op Cyprus tegen Limassol zien. Goed te maken, heeft wel één of twee momenten gehad waarbij er dreiging was. Bijvoorbeeld een minuut of twee geleden de Sutter mooi ineens aangespeeld aan de rechterkant. En leverde de bal toen wat makkelijk in bij een van de twee centrumverdedigers van Limassol. Want anders had Mbokani misschien in balbezit kunnen komen. Dat gebeurde niet. Dit is de schacht nu een meter of twee voor de middenlijn voor de ploeg uit België. Richting Mbokani. Nu wel een overtreding op een meter of vijftien buiten het strafschopgebied. Mbokani nog maar even boos in de richting van de scheidsrechter. Omdat hij wil zeggen ja dit is eigenlijk precies hetzelfde als wat er zojuist gebeurde. Edwin Owen is de tegenstander van Mbokani in dit duel van de Brom. Zegt ook het is al de zoveelste keer. Ze zijn allemaal wat opgefokt aan Belgische Kant, want de belangen zijn groot. Anderleg moet op zijn minst met 1-0 winnen. Het is na een kleine 10 minuten 0-0. Radio 1, de LN today. Juke Winia, hoofdredacteur van De Wereld Draait door. De machtigste vrouw van Medialand. Ze schuift zo meteen aan. En in de wekelijkse entertainmentrubriek met Mark Koster bellen we met Umberto Tan. Want waarom gaan er zoveel sportpresentatoren naar de commerciële zenders? Dat hoor je zo meteen. Wil je meekijken in de studio? Dat kan uiteraard zoals elke dag. Ga naar radio 1.nl en dan klik je op de webcam. Dan gaan we door met Joris Kreugel. Die gaat altijd mee uh, met dingen die je niet meteen verwacht. En vandaag uh, gaat hij mee met Marielle... die in Dordrecht in het mortuarium werkt. Vind spannend. Dan ja. nou, zal ik eerst wat vertellen voor we naar binnen gaan. Ja, vertel eerst maar even voordat uh, we naar binnen gaan. Want ja. jij werkt hier, hè? Ja, ik werk hier. En uh, waar we nu naar binnen gaan, dat is de, de sectiekamer. Dus de abductieruimte eigenlijk. Ik noem het altijd het uh, CSI-gedeelte. Want dat is het beeld dat mensen daarbij uh, hebben. Dus dat is heel veel roestvrij staal en... Uh, Komt hij ja. aan? Een serene rust hangt hier. Gelijk al als je binnenkomt. TL-verlichting. Het is uh, niet echt sfeervol, maar dat is wel prettig om, uh, om mee te werken. En je hebt het over uh, lekker rustig. Nou, zo ervaar ik uh, ja, het werk in het mortuarium ook. De rust. Je hoort eigenlijk alleen maar de airco. Er ligt nu niemand. Uh, nee, hier ligt uh, nu niemand. In de koeling wel. Uh, wat hier gebeurt, dat zijn dus de. De obducties, de klinische obducties vanuit het ziekenhuis. Dus dat ja. betekent als bij een, een overleden patiënt of de familie of de arts de, ja, de, de doodsoorzaak wil weten, dan, dan wordt het lichaam geopend. En ja, dan kunnen ze zo of dingen uitsluiten of de doodsoorzaak ja, toch vaststellen, wat niet altijd bij leven duidelijk is. En wat hier verder ook gebeurt, uh, dat zijn de uh, inbrengen door uh, politie en ambulance. Dus de ongevallen, zelfdodingen, misdrijven. En hier wordt eventueel het lichaam uh, ja, uh, toonbaar gemaakt of gerestaureerd. Het is best pittig natuurlijk als iemand hier binnen wordt gebracht die overleden ja. is door een ongeluk. Daar is misschien soms helemaal niks meer van over. Uh, dat kan gebeuren, ja. Dat, dat gebeurt ook regelmatig en uh, ja, dan is er ons te... Ja, het klinkt heel raar, maar toch de mooie taak om te zorgen dat het, dat het weer toonbaar wordt voor de nabestaanden. Nu ligt hier helemaal niemand? Nee, niet, uh, niet zichtbaar. Wel in de koelcellen in de cool zelf. En hier liggen mensen in? Ja, hier liggen op dit moment twee overledenen in. Uh, het zijn twaalf cellen. Het zijn drie aparte cellen, dat zijn politiecellen, Want dit is ook politiemortuarium. En daar komen dus de, de overledenen van buitenaf, als het lichaam in beslag is, die komen dan daarin te liggen. Kan je er een openen? Ja. Is het eng? Dat hangt van jou af of jij het eng vindt. Van wat zou er eng aan kunnen zijn? Ja, dat weet ik niet. Ik heb wel eens iemand in een kist opgebaard zien liggen. En ja, dat vind ik geen onprettig gezicht. Nee, nee. Ik... En is dit een beetje hetzelfde? Voor mij wel. Het zijn uh, mensen die geleefd hebben. En daar ligt iemand onder een uh, wit doek. Want je ziet niet... Uh... Nee, nee, dat is niet, uh, niet zichtbaar sowieso. Uh, nou ja, ook vanuit respect voor de overledenen. Ik kijk er even in. Het is net een ijskast, hè? Ja, het is uh, ongeveer 4, uh, 5 graden. Maar je, je kan degene dus gewoon zo nu eruit schuiven. Ja, ja. Oké, doek even weghalen. Ja, een, uh, ja, een klein stukje. Dus dan, uh, Ik vind het ja. eigenlijk een beetje lijken. Het is alleen wat witte van kleur dan ja. normaal gesproken. Ja. Deze mevrouw, hoe lang is die al overleden? Die is afgelopen nacht overleden. Weet je, het gekke is, op een dag liggen wij hier natuurlijk ook. Ja, als je... Dat is een als gek je... idee. Nou, nee, ja, het is voor mij uh, de normale gang van zaken in het leven. Ja, kijk jij ja. nu anders daartegen aan? Uh, ja, door dit werk ga je wel uh, heel duidelijk beseffen en word je ook echt met je neus op het feit gedrukt dat het leven gewoon ieder moment over kan zijn. Ik zou het absoluut niet kunnen. Ik zou er misschien zelfs een klein beetje van worden. Ja? ja? ja. Nee, nee. Ik uh, geniet daardoor juist des te meer van het leven. Toen je ja. een jaar of 15 was, had je toen al het idee van ik ga een mortuarium werken? Nee, ik denk wel altijd van had ik het toen maar geweten dat die mogelijkheid er was. Ik ben wel altijd uh, toch al geïntrigeerd geweest door, uh, door de dood en alles daaromheen. Ik ben er ook heel erg bang voor geweest. Dan ben je kwijtgeraakt? Ja, ik, ik ben veel banger geweest voor het leven. <laughs> Want dat is soms juist vaak veel moeilijker, denk ik. Ben je wel eens geschrokken ergens van? Familiedrama. En dat zijn uh, dingen die helaas gewoon steeds meer uh, voorkomen. Een uh, vader die uh, bijvoorbeeld uh, zijn kinderen heeft uh, omgebracht. Ja. Maar ben je dan na zo'n dag ook wel emotioneel kapot als dat dan binnenkomt? Ja, best wel. Maar dat geef ik niet. Ik ben een mens. Wat is het mooie aan het werk? Het stukje waardigheid teruggeven. Doe de koelcel cool weer dicht. Ja. Ja, lekkere overgang. Het is niet anders. Ragnar niet Anne Anderleg Limassol. Lijn kwartiertje aan de gang. Het is nog altijd 0-0 in Brussel. Goede sfeer, goed veld. Alle voorwaarden aanwezen voor de ploeg van John van der Brom. Om er een mooie voetbalavond van te maken. Vrije trap. En beide verre paal neergelegd door Mbokani of misschien nog... Door Canoe ook. Ik denk dat het Mbokani zelf was de spits. Maar niemand voor het doel om af te ronden. En dat is weer een kans voor Anderlecht. Zoals we die minuut of vijf geleden ook al zagen. Met de Sutter weggestuurd in de as van het veld. Met een leepaasje. Mbokani was het op de Sutter. Maar met uh, het been uh, ja, een meter of twee langs de kruising geschoten. Nog altijd 0-0. En is hier Luc met een leepaasje. <laughs> ja, het gaat helemaal goed komen. Een nu. Nee, helemaal niet. Nee, ik of nog meer.